In jury in de Verenigde Staten heeft de financier Ellen Stanford... schuldig bevonden aan grootscheepse fraude. Hij wordt ervan verdacht investeerders met een soort piramidespel 7 miljard dollar afhandig te hebben gemaakt. Het piramidespel zou 20 jaar hebben gefunctioneerd. De straf voor de 61-jarige Stanford wordt later bepaald. Op de aanklachten staat maximaal 20 jaar cel... maar mogelijk valt zijn straf hoger uit. De rechter kan bepalen dat Stanford de straffen voor de 13 aanklachten... na elkaar moet uitzitten.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 Goedenavond, 4-0 werd het in Milaan. Arsenal, uh, Arsenal moest op zoek naar een wonder, het wonder van Londen. Ronald van der Geer ziet het wonder onder zich gebeuren, of niet, Ronald? Nou, het ontstaan van een wonder, want het is 3-0 voor Arsenal. En dat na net iets meer dan een uur spelen. En het had eigenlijk 4-0 moeten zijn. Robin van Persie, alles wat hij aanraakt verandert in goud, maar nu even niet. En overigens is Milan ook wel wat sterker geworden in de tweede helft. Wat een kans voor hem. Naar nou, dat eerst Javinho, met wie hij samen eigenlijk op Abiati afging, tegen de keeper aanschoot. Redde de keeper ook op het stiftje van dichtbij van van Persie, dat voor de voeten van de Nederlander kwam. Hij stak gewoon zijn arm omhoog en had hem te pakken. Nu schiet Milan 4 ja, Nesba op de goal in de handen van uh, Chesney. Het is uh, spannend, maar het is 3-0. Het wonder is nog niet geschiet, maar we zijn onderweg. De andere achtste finale gaat tussen Benfica en Zenit Sint-Petersburg. Daar staat het 1-0 voor Benfica. Benfica verloor het wel met 3-2. Dat betekent als het zo blijft dat Benfica door is naar de volgende ronde. Turner Jeffrey Wammes kreeg vanmiddag gelijk van de rechter... in het kort geding dat hij had aangespannen tegen de Turrenbond. Hij ziet zijn kansen op de Spelen stijgen. Ik denk het wel, omdat de rechter mij hierin gewoon gelijk heeft gegeven... Denk ik wel dat ik in ieder geval weer een stap heb gemaakt. En als ik natuurlijk niet naar de rechter was gegaan... dan was het al klaar en het is nu nog niet over. We horen Wammes, de Turrenbond en de Epke Zonderland uitgebreid... over die strijd om het Olympisch ticket. NAZ-speler Brett Holmen gaat de club na dit seizoen verlaten. Hij verwacht volgend seizoen ook niet meer bij een andere... Nederlandse club te spelen. Nee, ik denk het niet. Maar ja, je weet maar nooit. Ik bedoel, uh, ja, gekke dingen kunnen gebeuren. Maar uh, als, het, als het aan mij ligt in mijn ambitie, dan, uh, dan, dan verniet. En verder vertelt Joost Broers over het geheim achter het succes van Apoel Nicosia in de Champions League. Dat allemaal tot 11 uur in NMS langs de lijn. Ronald van der Geer, we willen alles horen richting die 4-0 als het 4-0 gaat worden. Voorlopig is het 3-0 voor Arsenal en dringt de Engelse ploeg weer aan. Een week of twee geleden, drie geleden, een 4-0 achterstand opgelopen. Wie gaf er nog een stuiver voor de kansen van dit Arsenal? Maar het is al eerder bewezen, Arsenal komt terug van tegenslagen in deze fase. In de competitie lukte het tegen Tottenham en nu is men op weg om een echt Europees wonder te verrichten tegen Milan. Het is 3-0 en dat voor 59.000 toeschouwers in dat stadion hier. Een goal van Van Persie vanaf 11 meter nadat Cotellini uit een corner na 7 minuten de eerste in had gekopt. En Rosicky profiteerde van een foutje achterin bij uh, Milan. En nu, oxlade oh, ja, wie is dat ook weer? Dat is uh, Chamberlain die op de goal schiet van uh, Milan maar overschiet. Maar ik moet wel zeggen dat ook Milan zijn kansen heeft gehad. En dat is misschien ook wel weer in het voordeel van Arsenal. Arsenal heeft geluk omdat Milan zo slecht is in de afronding. Zojuist een enorme fout van uh, Chesney, de keeper van Arsenal. Wil de bal naar Song spelen, meter of drie, vier voor zijn strafschopgebied Doet dat zo onzorgvuldig dat hij de bal verliest aan Ibrahimovic. Ja, en die schiet dan normaal gesproken raak. Eén keer op de goal, maar de bal ging naast. Daar waar de jonge El Charawi kort voor rust. Ook een enorme kans kreeg voor Milan. Maar hem eigenlijk in een hele kansrijke positie naast de goal van Arsenal schoof. En dus leeft Arsenal nog. En dus is het bezig met die ontsnapping. Is het bezig om door te komen in de kwartfinale. Daar zou eventueel als Arsenal daar niet in slaagt. En Milan gaat door van niet bij zijn, want die liep al na vier minuten een gele kaart op en het stond op scherp voor deze wedstrijd. Maar het is opvallend om te zien dat die van Wenger, de mannen van Arsenal, alles kunnen vanavond. Alles kunnen. Energie geven in het duel. Steeds een stapje sneller bij de bal zijn dan de tegenstander. En nu wordt Walkert in de diepte weggestuurd. Walkert die ontzettend snel is, maar nu wel wordt uh, teruggevloten voor uh, buitenspel. Maar zo blijft het dus spannend in dit uh, Emirates Stadium met uh, nog te spelen. Nou, 25 minuten. Het is drie. 3-0 voor Arsenal. En dan moet er toch echt nog een vierde gemaakt worden. Willen we op zijn minst gaan verlengen? Turnen in de rechtszaal. Twee weken geleden stond Jeffrey Wammers in Zutphen tegenover de Turnbonds. Omdat hij het niet eens was met de Olympische voordracht van zijn concurrent Epke Zonderland. En dan vandaag het oordeel van de rechter. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het is 11 uur s ochtends als bij de rechtbank in Zutphen de fax wordt verstuurd die vervolgens binnenrolt bij de advocaat van Jeffrey Wammes en die van de Turnbond. En dit is het vonnis. De voorzieningenrechter veroordeelt de KNGU om haar beslissing van 3 februari... om Epke Zonderland voor te dragen voor deelname aan de Olympische Spelen in te trekken. De rechter bepaalt verder dat de KNGU haar voordracht pas kan doen... na de afwikkeling van de wedstrijden die zijn aangegeven als kwalificatiewedstrijden, World Cups dus en het EK. Als Epke Zonderland tijdens die toernooien vormbehoud toont, moet de KNGU een gemotiveerde keuze maken tussen beide sporters. Op basis van dit vonnis zou je zeggen Jeffrey Wammes de winnaar. We hebben niet voor niks deze rechtszaak aangespannen en zijn in het gelijk gesteld. Dus dat vlak ben ik heel erg blij aan. Blij? Ook een beetje verrast misschien? Nou ja, aan de ene kant natuurlijk wel verrast en aan de andere kant ook niet. Want we hebben niet voor niks uh, dit punt uh, aangesteld. Dus ik uh, ben gewoon blij dat we in het gelijk zijn gesteld. En uh, ja, of ik verrast ben of niet, ja, dat is te moeilijk te zeggen. De andere kant, de KNGU. Met interim topsportmanager Ad Roskam, de verliezers. Wat volgens mij heel helder is, is dat de rechter gezegd heeft... van uh, de keuze van de KNGU uh, tussen de twee turners is voorbaardig geweest. Dus de keuze tussen Epco of Jeffrey. Uh, dus uh, die keuze moet opnieuw gemaakt worden... op het moment dat een bepaald aantal wedstrijden alsnog hebben plaatsgevonden. Dat is jullie aan te rekenen, zou je zeggen? Nou, zie de reden waarom wij vroeg wilden selecteren, dat is een hele belangrijke. Dat is om de sporter die geselecteerd wordt de kans te geven optimaal voor te bereiden op de spelen. Daarvan heeft de rechter ook gezegd van ja, dat is wel een logische lijn. Alleen als ik de tekst taalkundig interpreteer, dan wordt dat in jullie regeling niet helemaal duidelijk. Dus dat had duidelijker geformuleerd moeten worden en ja, daar zijn we zelf echt wel verantwoordelijk voor. Dus dat is ons aan te rekenen. We even terug naar het Vonnis, waar niet alles pro-wammers is. De KNGU krijgt ook op punten gelijk. Wat voor ons heel belangrijk is, is dat het criterium wat wij toepassen, namelijk de grootste kans op een medaille, daarvan heeft ook de rechter gezegd dat is een realistisch en helder criterium. Hij heeft ook gezegd dat uh, wat de tegenpartij heeft bevochten... of geargumenteerd uh, van niet beide sporten zijn gekwalificeerd voor de spelen. Nou, beide sporten zijn gekwalificeerd. Dus het vormhoud is een, een los uh, feit. Dus dat is ook in het vonnis bevestigd. En er is ook bevestigd dat als de uh, KNGU op dit moment de keuze had kunnen maken... dat de nu gemaakte keuze voor Epco ook een logische en faire afweging is... die goed is onderbouwd. En dan begint de strijd Epke Zonderland-Jeffrey Wammes dus opnieuw. Zij het dat de rechter de redenering van de bond kan volgen. De rechter spreekt van een inzichtelijke motivering die de beslissing ook kan dragen. Ja inderdaad en daarvoor wil ik nu gaan bewijzen dat ik gewoon de komende wedstrijden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 Als de rechter zegt, ja, eigenlijk de argumenten waarom ze Epke als een medaillekandidaat zien, die kan die wel volgen. Heb je dan het idee dat je de volgende keer wel een echte kans krijgt? Uh, dat weet ik niet. Ik hoop dat de Kaanguur gewoon nu bij zichzelf te raden gaat en gaat zeggen van oké, okay, misschien hebben we inderdaad gewoon uh, een beetje op losse gegevens uh, een keuze gemaakt. En misschien moeten we nu inderdaad... ...gaan kiezen op sportief vlak en gewoon een eerlijke strijd uh, gaan maken tussen de twee. Maar het enige waar de rechter jou gelijk in heeft gegeven in dit geval is eigenlijk... ...dat die procedure niet goed is gevolgd, hè? dat ze te vroeg hebben gekozen voor Epke. Ja, inderdaad. En nu hoop ik dat ik aan zelf uh, bedenkt dat ze nu ook op sportief vlak moeten gaan kiezen. En dan nu de toekomst. Drie wereldbekerwedstrijden, één EK. Maar hoe zwaar wegen die toernooien in het oordeel wie van de tweede naar de Spelen mag? Wil je het in kilogrammen of in uh, emotionele waarden? Beiden. Ja, ik kan er geen zinnig woord van zeggen, op voorhand. Uh, wat mij betreft moeten ze in ieder geval gewoon op sportief vlak nu gaan kiezen. En dat is dus gewoon wie gaat er de komende paar wedstrijden het dichtst bij die medaille zitten. Wordt dus vervolgd. Niet in de rechtszaal, wel in de turn -all. En heel langs de lijn, zometeen met Epke Zonderlands. Iedereen is natuurlijk benieuwd, gaat Arsenal het halen? Komt die vierde treffer Want die is als eerste nodig natuurlijk, Ronald. Dan zou het verlengen worden. Maar het opvallende is dat ook Milan inmiddels op een doelpunt aan het spelen is. Oftewel gewoon aanvalt bij die 3-0 voorsprong voor Arsenal. In de wetenschap, ja, één doelpunt maken is voldoende om alles in duigen te laten lopen voor de Engelsen. En dan zijn wij gewoon lekker door naar de kwartfinale. Voor het eerst is een keer door naar die kwartfinale van de Champions League. Daar waar de Italianen al drie keer op reis zijn uitgeschakeld door een Engelse ploeg. waren dat men nu opgelucht kon ademhalen. Maar ik zie hier Arsenal nog één goal. En dan gaan we terecht nog eventjes wat langer door op, uh, dit, of in dit Emirates Stadium. Geen echte uitgespeelde kansen geweest. De laatste minuten. Natuurlijk wordt het allemaal wat nerveuzer. Dat zie je ook bij Arsenal. Dat heel veel energie in deze wedstrijd heeft gegooid. En daar komt ook nog eens een portie vermoeidheid bij. En Milan heeft een frisse aanvaller binnengebracht. Aguilani is gekomen voor El Charabi. Dat is een uh, jonge aanvaller van Milan van 19 jaar. Nu walk met een voorzet. Abiyati met zijn vuisten reagerend op die voorzet vanaf de... Rechterkant. En dan deed Milan over met Van Bommel. Bal gespeeld op Robinho. Afgetroefd door Vermalen. Oprukken nu van Vermalen. Van Persie aangespeeld. Oh, Vermalen krijgt een tik, zegt Vrijzrechter Skomina. Laat het spel doorgaan. Omdat Van Persie de bal heeft namens Arsenal. Maar uiteindelijk nu buiten de lijnen speelt. Ja, zegt uh, Rosicki tegen Skomina. Wat doe je nou? Fluit dan gelijk. Want Van Persie wilde niet meer door. Nadat hij zag dat Vermalen was opgevangen door Maxès, de Franse verdediger. En dus krijgen we nu zometeen ongetwijfeld wel een vrije trap voor uh, Arsenal. Als beide spelers zijn opgelapt. Zover is het nu nog niet. Het is dus 3-0 met een goal van van Persie. Vanaf 11 meter gemaakt uh, uh, voor Rustal. Het enige Nederlandse doelpunt. Want uh, Rosicki en de centrale verdediger Konchelny wisten tot nu toe Abiati te kloppen. Grote kans in de tweede helft nog voor uh, Robin van Persie. Komt nu zometeen een vrije trap aan. En er zal wat gewisseld gaan worden. Vers aanvallende krachten bij Arsenal... Er nog bij gaat het wonder geschieden. Arsenal speelt tegen Milan, maar inmiddels ook tegen de klok. Het is 3-0. Ferguson en uh, Thunder Island iets voorbij. Kwart over tien op een misschien wel historische avond. Arsenal tegen... AC Milan, Ronald van der Geer. Nog hadden 3-0. Nog een kwartier te spelen in dit stadion waar Arsenal natuurlijk aandringt en waar Milan bij tijd en weilen in de uitbraak toch buitengewoon gevaarlijk is. Een nieuwe man bij Arsenal erbij. Chamak gekomen voor Oxlade-Chamberlain. En nu weer zo'n uitbraak van Milan met Ibrahimovic aan de linkerkant. Sanja in zijn buurt. Rantschaps opgebied. Het schot is hard en daar moet de keeper. Chesny toch ineens reddend op optreden. Ja, dan is die toch ongrijpbaar. Deze Ibrahimovic en hij schiet werkelijk uit alle rangen en standen op goal. Nu ook naar zijn rechterbeen. En uiteindelijk het schot vanaf de linkerkant straks op gebied. Gekeerd uit de lange hoek gehaald door Czesny. Die dus één foutje heeft gemaakt. Maar verder echt zijn mannetje wel staat hoor in die goal bij Arsenal. Ik zei net al, de klok gaat natuurlijk als tweede tegenstander ook een beetje tegenwerken. Nu Aguilani en de goal. Nee! Chesney! Oh, oh, oh, Chesney, Chesney, wat redt je Arsenal hier in deze fase. Omdat er een open kans komt. Een aanval over de linkerkant of rechterkant. Uiteindelijk wordt de bal naar een vlotte combinatie voor de voeten van Aguilani gelegd. En die legt de bal bij de tweede paal. Maar Nocerino slaagt er niet in om hem achter Chesney te krijgen. Het geluk dat hier een minuut of twintig geleden had, heeft nu de keeper van Arsenal aan zijn zijde. Walkert. Ik vind hem niet altijd even intelligent. Hij heeft goede acties, maar het geven van de juiste eindpaas is hem wat slechter gegeven. En daar vaart Arsenal niet wel bij. Want hij was net ook een paar keer weg aan de rechterkant, creëert dan wat vrijheid, maar blijft misschien wel te lang lopen met de bal, waardoor die bal bij een andere Arsenal-speler komt dan de man die in de meest gevaarlijke positie staat. En ja, dan is het vaak wat makkelijker verdedigen voor Milan. Maar hier kruipt Arsenal dus door het oog van de naald. wat voor alle duidelijkheid met nog een kwartier. En een doelpunt van Milan. Notabene op een, uh, een vreemdveld gescoord. Ja, dan is het over en uit. En dan zal er ook mentaal iets knakken bij Arsenal. Dat er nu natuurlijk nog in blijft geloven. Met nog 13 minuten op de klok. Het stadion kruipt er nog eens achter. Milan wordt nog eens op eigen helft vastgezet. Een lange bal richting Robinho. Vermalen. Vlak voor zijn eigen strafschopgebied. Wenst geen risico te nemen. Kopt de bal over de zijlijn. Organiseert, doseert, geeft aan waar iedereen moet staan. En je ziet toch wel dat Allegri, de trainer van Milan, langzaam maar zeker wat nerveus wordt. Emmanuel Son. Hij is dus net als Van Bommel in de basis bij Milan. Ibrahimovic aan de rechterkant. De hoogte van het strafschopgebied. Hij houdt de voet op de bal. Paast vervolgens een etage terug. Nou, misschien wel twee etages terug naar Thiago Silva. Centrale verdediger staat op de middenlijn. Opent weer aan de rechterkant. Daar waar Ibrahimovic de bal aanneemt met de borst, maar vervolgens over de zijlijn loopt. En dan kan er zo'n lekkere verwijtende blik komen van die arrogante zweet. Waarvan je denkt, ja, zou die man ooit nog vrienden oplopen in uh, dit leven? Ja, misschien omdat hij bekend is. Dan kijkt hij zo boos ja, en dan, dan denk ik, ach, doe dat nou niet. Maar goed, ik uh, moet dat misschien helemaal niet denken. Uh, het is nog altijd 3-0 voor Arsenal met nog 12 minuten te spelen. Als Milan zo'n vrijtrap trap mag uh, gaan nemen halverwege de helft van Arsenal. We komen zo terug bij Ronald. Is dat andere nieuws van vandaag? Want we horen al een tevreden Jeffrey Wammes. Als hij de winnaar van vandaag is, dan is Epke Zonderland de verliezer. De rechter heeft bepaald dat de Turmbond het Olympisch Ticket... nog niet aan de vries had mogen geven. De uitspraak van de rechter riep bij Zonderland dan ook veel vragen op. Ja, wat betekent dat? Wat houdt het precies in? En wat nu? Dat was eigenlijk nog heel onduidelijk. Uh, in eerste instantie leek het er zelfs op dat het... Uh, dat er nog vier wedstrijden aan zouden komen. En uh, op basis van die resultaten zou dan uh, gebaseerd worden. Maar uh, hoe dan? Uh, ga, is het dan gaat het om de plaats op die wedstrijden? Of, nou, in ieder geval veel onduidelijkheid. Dus uh, ook wel stress. En uh, de, nou, vervolgens kreeg ik langzamerhand een beetje een beeld van uh, hoe die situatie er nu voor stond. En ja, in het kort komt erom neer dat eigenlijk de, de keuze die uh, begin februari is gemaakt. Dat die wordt uitgesteld tot na. Uh, ja, alle vier toernooien waar de vorm behoud, uh, kunt tonen. Dus het is eigenlijk een uitstel. Want jij moet uh, één keer vorm tonen daar heb je vier kansen voor in vier wedstrijden. Gaat dat lukken? Je moet een bepaalde score halen op rek. Ja, ja klopt. Dat is uh, 14,5. En dat gaat zeker lukken. Een van die vier. En ik, ik denk dat het een hele grote kans is dat het uh, de eerste keer gaat lukken over 2,5 week. En dat is eigenlijk ook het doel van, die, van dat toernooi. Niet om uh, een hele hoge score te halen, want dat is uh, het moment ook niet voor. Dat is veel te vroeg in het seizoen. Maar een, uh, ja, een degelijke oefening turnen met uh, ja, eigenlijk een score van uh, 15-plus. Zeg maar. Dat is een beetje dan het doel. Uh, ja, dat moet, uh, moet lukken. En we hebben dus nog een beetje speling om die 14,5 te halen. En dan is dus het laatste woord weer uh, voor de bond. Um, is dit toch een flinke tegenvaller, zo'n dag? Uh, nou, in eerste instantie wel. Uh, maar dat kwam ook door die onduidelijkheid, denk ik. Uh, je hebt een bepaald plan getrokken naar de spelen... Uh, en op dat moment moet je er staan en eigenlijk die uh, periode voor ga je, wil je benutten alleen maar om in de zomer goed te zijn. En nu uh, moet je toch inderdaad wat, wat eerder die, die wedstrijden toch uh, ja, zelf ook serieus nemen om daar goede scores in te zetten. En niet alleen maar te kijken naar de spelen. Dus, uh, en je moet er rekening mee houden. Stel je voor dat je nu uh, nou, toch geblesseerd raakt op, uh, op een bepaald moment. Uh, ja, hiervoor had ik de keuze uh, nou, dan maar even een wedstrijd overslaan. En uh, wat meer rust nemen. Ja, nu heb je wat minder vrijheid daarin. Dus dat is misschien wel het grootste nadeel van deze situatie. Maar uiteindelijk uh, uh, was ik er toch wel uh, wat rustiger onder inderdaad. Maar verwijt je de bond iets? Want je bent uiteindelijk blij gemaakt met een dode mus. Uh, ja, het had inderdaad beter gekund. Uh, ik... Uh...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 Um, dus ja, het is uh, toch wel vervelend, want het, het zorgt wel voor uh, veel onrust. Uh, uh, ik denk bij beide, bij beide sporters natuurlijk. Uh, dus uh, ja, en uh, dat gaat nog wel even een tijdje door. Maar uh, in principe, ik hoop dat voor iedereen nu duidelijk is uh, hoe de situatie ervoor staat. En dat er uiteindelijk een goede en duidelijke beslissing genomen kan worden. En het wordt zo'n hele spannende strijd, tot en met het EK. Dat geeft jou ook veel motivatie nu? Ja, tuurlijk. Het, uh, ik ga niet bij de pakken neerzetten. Dit prikken is juist extra om, uh, om ook op die wedstrijden goed te presteren. En uh, ja, een goede prestaties neer te zetten. En uh, ja, ik hoop dat het natuurlijk niet in de weg gaat zitten. Dat je een te, te lange piek uh, gaat leggen. Omdat je eigenlijk uh, in mei dan ook al uh, goed wilt presteren op het toernooi. Maar ik denk dat het, wel, uh, dat het wel moet kunnen zo. Dat was uh, Epke Zonderland tegen Vlado Veljanovski. Ga terug naar uh, Ronald van der Geer. Arsenal nog steeds op jacht. Ja, en uh, nog steeds op een uh, 3-0 voorsprong. Daar is dus niks bij gekomen. Met nog uh, acht minuten te spelen. Balbezit voor Rosicki. Op het middenveld. In de as van het veld stuurt Van Persie weg. Uitgestoken been. Van Excess zorgt ervoor dat Van Persie niet gevonden wordt. Voorzet nu vanaf de linkerkant in het strafschopgebied. Onzekerheid. Maar uiteindelijk Abiati die de bal vangt. Ik zie Walkert een beetje hinken pinken. De man die net ook weer een verkeerde beslissing nam op het moment dat hij de bal uit uh, aangespeeld kreeg. In een counter iets te lang doorliep. Terwijl Sanja de rechtsback toch echt de diepte zocht en daar veel makkelijker gevonden had kunnen worden, koos hij ervoor om weer een man uit te spelen. Bal vervolgens te ver voor hem uit. En daar liep hij dus. Deze blessure bij op. Was dus helemaal niet. Uh, niet nodig geweest. Goed, het is dus 3-0. Arsenal heeft als tegenstander dus ook de klok er nu inmiddels bij. Van Bommel overigens, zie ik nu in de herhaling, is ook nog eens een keer de dader. Die heeft al wat op ze geweten hoor vanavond. Want die vecht wel voor uh, elke centimeter hier op het veld. En dat viel bij de andere Milanese een beetje tegen. Met name in de eerste helft. Walkert gaat naar de kant. Een man die eigenlijk nooit speelt voor uh, Arsenal. Park you Jung een Koreaan die van Monaco is overgekomen in de winterstop, 26 jaar. Pas één keer gespeeld heeft en deed dat in de Champions League als invaller. Mag nu dan voorin gaan spelen naast Jamak. Dan zal Van Persie daar iets achter terechtkomen. En dan zal dat het aanvalstrio zijn dat het uiteindelijk moet gaan doen... in de slotfase van deze wedstrijd. Nog een minuutje of zes dus en de extra tijd. Voor alle duidelijkheid, eerste wedstrijd 4-0. Maakt Arsenal die vierde, Dan gaan we in elk geval verlengen... Maakt Milan naar een, zal Arsenal nog twee keer moeten scoren. En dat zal de Londense ploeg niet meer gegeven zijn in het, de resterende tijd van nu. Maar er is al gewoon reden om te applaudisseren straks voor deze Engelse ploeg. Die uh, kansloos aan de wedstrijd begon. Wenger zei 5% kans. Meer geef ik ons niet. Maar goed, als je 5% uitspreekt heb je een kans. En je ziet nu ook het publiek met spandoeken. We believe. Nu oppassen. Want daar is Milan. Het duurt te lang bij Ibrahimovic. Die op de helft van Arsenal de bal verspilt. En hem weer terugkrijgt vervolgens de duel. Met Kociel, die vindt meter of 2-3 voor het strafschopgebied van de Engelsen. En de scheidsrechter trapt eigenlijk in de tuinwilpartij van Ibrahimovic. Betekent ook dat er nu een vrije trap komt voor Milan. Tot nu toe is Milan met die vrije trappen op de goal van Arsenal niet heel gelukkig geweest. Emanuelson heeft het al een keer mogen proberen. Van Bommel ook een keer in de muur. En nu zegt de grote baas dan Ibrahimovic... jongens, jullie hebben je kans gehad. Ik denk dat het tijd is voor de meester. Ik denk dat ik hem maar eens gewoon in een hoek ga krullen... en een einde ga maken aan alle Engelse illusies. Tenminste, dat straalt hij wel uit. Urban Emanuelson staat er wel bij... maar kan natuurlijk niet in de schaduw staan. Letterlijk van Staten Ibrahimovic. Mark van Bommel fluistert de zweep nog even wat in. Terwijl Emanuelson... Uitrekenen is hoeveel stappen hij heeft tot aan de bal. De muur wordt neergezet door Chesney, de keeper. Daar komt Ibrahimovic in de muur en via de muur over de achterlijn. Dat betekent dan toch dat er een corner komt. Maar die corner komt er niet. Omdat Skomina zegt, geef het of neem maar een doeltrap. En omdat de Italianen wat al te veel reageren, wordt er ook nog heel getrokken. Maar Scomina heeft volgens mij het gelijk aan zijn zijde. Want degene die de bal raakt in de muur is daar echt een van Milan. Dat is Nocerino. Man die een paar minuten geleden zo'n ontzettende kans kreeg. En nu inderdaad in die muur wordt aangeschoten. Had dus beter kunnen maken dat hij wegkwam. Want dan had er een gat in die muur gezeten. En dan had die bal van Ibrahimovic daardoor heen gegaan. Nu was hij een staande weg voor zijn eigen ploeggenoot. Arsenal gooit de bal naar achteren. Daar waar Chesney uh, wordt gevonden. De keeper van Arsenal die gaat hem weer in het spel brengen. Het is nog 4,5 minuut en de extra tijd. En het is nog altijd 3-0 voor Arsenal. Daar moet er nog één komen. to turn Turning tables van Adel, de slotfase. Als het niet lukt, Ronald... dan denk ik dat Van Persie nog eens een keer zwetend wakker wordt... van die enorme kans die niet liggen. En dat is een minuutje of twintig geleden... toen hij vrij voor Abiati stond... die uh, een kans van... Servinio in de weg had gestaan. En toen hoefde hij hem er alleen nog maar in te schieten. Hij wilde het doen met een stiftje. En wat dacht Abiati? Ach, ik steek mijn hand gewoon op. En was eigenlijk zelf verrast dat hij uiteindelijk die bal van Van Persie uit de goal hield. Daarom is het nog altijd 3-0. Met nog iets minder of iets meer dan een minuut te spelen. De Italianen gaan nu ook tijd winnen. Het gaat gewisseld worden bij Milan. 3-0 dus. En alle goals in de eerste helft gemaakt. En het is tekenend dat Arsenal er in de tweede helft niet meer in slaagt om een goal te maken. Nee, sterker nog. Arsenal... Heeft in de tweede helft veel meer verdedigend werk moeten opknappen. Want in de eerste helft was Milan totaal niet bij machten om aanvallend iets te creëren om een vuist te maken. Maar in de tweede helft is het wat dat betreft wel iets anders gegaan. En heeft het best een grote kans of twee gekregen. Eentje via aan Ibrahimovic en de grote voor Noccerino. Nou, de wissel is geweest bij Arsenal of bij Milan. Ik heb gezien dat Mesba eruit is wie erin is gekomen. Dat hoort u straks wel. We kijken naar het balbezit voor de Italianen zoeken. Natuurlijk voorwaarts wat onzorgvuldig richting Robinho. Betekent dat halfwege de eigen helft Arsenal via Sanja aan de rechterkant mag gaan ingooien. Doet dat richting uh, de centrale verdediger Coachelny uh, vermalen. En vervolgens Gibbs met de bal uh, naar voren. Park de invaller. Weer terug naar uh, Gibbs. Daar zit dan even Abate tussen. Park vervolgens die uh, ja, het af moet leggen tegen Abate. En vervolgens een overtreding maakt op de rechtsback van Milan. En dus een vrije trap voor Milan. Een meter voor de middellijn aan de rechterkant. En daar nemen de Italianen de koploper in de Serie A. Logischerwijs de tijd voor drie minuten. Extra tijd gaat op dit moment in. In dit stadion. Ik geloof dat Arsene Wenger niet helemaal tevreden is... ...met het aantal minuten dat de Sloveense scheidsrechters... ...Komina erbij heeft getrokken. Balbezit voor Milan via Urbi Emanuelsson. Gaat de bal spelen naar de linkerkant, dacht ik toch zo. Ja, dat duurt even voordat dat gebeurt. Maar uiteindelijk komt de bal wel bij Noccerino. Ook al een man die misschien vannacht nog een keer zwetend wakker zal worden. Nu in duel met Sanja. Sanja wint dat duel en trapt de bal naar voren. Opgevangen weer door Milan. Over de zijlijn gespeeld en zo. Tikken de secondes dus weg in het voordeel van de Milanese ploeg. Die dacht dat het allemaal op zijn 11-30ste ...dat men het allemaal wel zou kunnen redden vandaag... ...gezien die 4-0 voorsprong opgebouwd in Milan. Nou, het is toch allemaal nog billenknijper geworden. Maar langzaam maar zeker krijg je toch het idee... ...dat het Arsenal niet meer gaat lukken in die slotfase om een goal te maken. Milan speelt rond. van. Die kun je wel om een boodschap sturen met een lange bel. Noccierino of Sanja. Wie van de twee kan eraan de bal komen? Vlak bij de achterlijn van Arsenal. Het is niemand. Bal gaat over de achter, over zijlijn heen. En Sanja mag gooien. Doet dat richting Park. Die verliest de bal. Het mag door. Urbien Manuelson wordt gevonden. In het grasgebied. Legt breed op. Slaat aan Ibrahimovic. Wie loopt er nu de ruimte in? Wie is eraan speelbaar? Ja, Ibrahimovic wil zelf. Maakt de wolk het fout van deze avond. En dan kan Song eruit met grote passen rond de middenlijn. Paast hij de bal onzorgvuldig in de voeten van Max 6. Hij krijgt hem in de middencirkel nog een keer terug. Maar dan is wel Ibrahimovic is in de buurt en Robinho in de buurt. En uiteindelijk maakt Song de overtreding. En dat betekent dat Milan een vrije trap mag nemen in de middencirkel. Slechte balbehandeling van die Song. Want hij kreeg de bal eigenlijk weer terug na een foute paas. En had voor voortgang moeten zorgen. Dat doet hij nu niet tot woede van zijn coach. Vrije trap waar Milan wel de nodige tijd voor zal nemen. Waarom ook niet? Aguilani is gevonden. Dichtbij. Die kijkt eens wat om zich heen. Ibrahimovic zakt naar de rechterkant. Halverwege de Engelse helft. Achtervolgd door Gibbs. Vindt ook nog wel Robinho. Robinho en Son staan er voorin. Aguilani aan de rechterkant. Robinho, Emmanuel Son, Ibrahimovic. En zo speelt Milan. Wel onder druk gezet door de Engelsen. Maar speelt de bal wel rond. Abate uiteindelijk met een slechte voorzet. Nou, Arsenal nog één keer. Zet nog één keer aan. Het mag, want er komt een vrije trap aan voor Arsenal. Op de helft van de Engelsen zelf na een overtreding van Ibrahimovic. Iedereen moet naar voren. Wenger zegt nu tegen Chesney, de keeper, ga naar voren. Ga dat het in. Neem het risico. Nee, Chesney moet die vrije trap nemen. En voor de rest moet iedereen naar voren. Nou, dan komt die bal van die uh, jonge pol op de helft van uh, Manchester of uh, van uh, Milan. Wordt hij doorgekopt door Shamak Ontvangen door Van Persie. Maar ja, de vlag is onverbiddelijk. En die is omhoog gegaan. En dus gaat dit moment voor Van Persie niet door. Iedereen, maar dan ook werkelijk. Iedereen is teleurgesteld in dit stadion. Dat dit misschien de laatste kans. Dat deze kans niet door mag gaan. En vervolgens zegt uh, Skomina. Het is het einde van deze wedstrijd. Die belevingsvol was. Arsenal had een Houdini-act in gedachten. Een Houdini-act waar misschien wel de kunstenaar of ontsnappingstovenaar zelf... De hoed voor ze afnemen. Maar het uh, hoeft niet. Want Arsenal redt het net niet. 3-0 bij rust. Er moesten er vier gemaakt worden. De kansen zijn er geweest. Met name voor Robin van Persie. Maar het eindigt in 3-0. Arsenal eruit. En Milan door naar de kwartfinale. En Benfica, uh, Zenit, Sint-Petersburg. Daar is het nog niet afgelopen. Daar is het extra tijd. En Benfica staat er nog steeds met 1-0 voor. En gaat dus, zoals het er nu uitziet, door naar de volgende ronde. Maar Zenit heeft maar één doelpunt nodig. Danny Warhols en Bohemian Like You, is tien over half elf. We zouden contact zoeken met uh, Andy Houtkamp ook... om vooruit te kijken naar barcelona Leverkusen. We gaan nog even bellen met Joost Broers over het succes van Apoel... en terugblikken op de wedstrijd van Benfica tegen Zinnit Sint-Petersburg... die net is afgelopen, 2-0 geworden voor Benfica-details hoort u zo. Eerst even Heerenveen, dat heeft zich p-direct versterkt... met de Zweedse doelman Christopher Nordveld. 22 jaar is die keeper. Hij komt transfer over van Bronna Pojkarna. Uh, anderhalf jaar geleden had Herenveen ook al interesse in Noordveld. Maar toen was de vraagprijs veel te hoog. De doelman sluit zich per direct aan bij de selectie. En Eerste Divisieclub Volendam heeft Johan Steur aangesteld... als opvolger van trainer Gert Kruis, die eerder vandaag aan de dijk werd gezet. De matige resultaten van Volendam, dat is afgezakt naar de dertiende plaats... in de League, is de enige reden om Kruis te ontslaan. Gisteren zat Kruis voor de laatste keer op de bank. Volendam speelde toen met twee 2 knap gelijk tegen de koplopers Wolle. Johan Steur gaat nu voor de vierde keer alweer... als interim trainer bij Volendam aan de slag. Contact met Arno Vermeulen die naar Benfica zin in Sint-Petersburg heeft gekeken. Arno, goedenavond. Robert, goedenavond. Je hebt wat gemist. <laughs> ja, verschil moet er wezen. Je, je zat aan de verkeerde wedstrijd te kijken. Tenminste, dat, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Is dat ja, zo? Ja. Oh, dat wist je misschien wel. Maar dat, dat was e absoluut zo. Het was een, eigenlijk een hele vervelende wedstrijd. Uh, Benfica is door. Laten we met het nieuws uh, beginnen. En verdiend omdat de Portugees in ieder geval uh, probeerden te voetballen. Uh, aanvallend speelden. Zenit had het eerste duel met 3-2 gewonnen. En die speelde absoluut uh, heel lang op 0-0. En deden aanvallend eigenlijk niets. Dat is best jammer, want het is een, een, een aardig voetballend. Maar zo stelde het eigenlijk weinig voor. Het werd uh, 1-0. Opslag eigenlijk van uh, Rust. Eerste helft. Benfica. Maxi Pereira. Die Uruguayaan. De rechtsback, Die ook in het eerste duel trouwens scoorde. Zeer aanvallende vleugelbek. Bietstol uh, was erbij betrokken met een mooi hakje, de Belg. En het schot van, van Pereira betekende 1-0. Tweede helft eigenlijk hetzelfde spelbeeld. Uh, Zenit wisselde nog wel. Danko Lasovic kwam in het elftal. Uh, maar dat hielp eigenlijk ook niet. En in de 93ste minuut maakte een invaller bij Benfica Nelson Oliveira 2-0. 1-0 was genoeg, 2-0 was duidelijkheid. En Zenit heeft daar eigenlijk wel wat verkeerd gegokt. Uh, maar gehoopt dat het uh, lang 1-0 zou blijven. Dat ze misschien 1-1 zouden scoren. Maar ze hebben eigenlijk bijna geen, uh, geen kans gehad, de Russen. Ja, oké. Okay. Dus een wedstrijd waar we het eigenlijk niet langer over hoeven te hebben. Nee, Benfica bij de laatste acht kwartfinale. En uh, absoluut uh, verdiend. Grote naam in het uh, ja. Europees voetbal. Alleen de laatste jaren natuurlijk uh, best wel eigenlijk wat meer op de achtergrond. Maar ik moet eerlijk zeggen, dit is ook geen team dat de Champions League gaat winnen hoor. Ja. Uh, wees oh. niet ongerust. Oké, okay, goed. Nee, dat ben ik niet zo snel hoor. Dankjewel. <laughs> Arno Vermeulen was dat. We gaan nu uh, contact zoeken met Joost. Broers, Goedenavond, Joost. Goedenavond. We gaan het over Appel en Nicosia. hebben. De verrassing van de Champions League. 21-voudig Cypriotisch kampioen bij de laatste 16 van die Champions League. Uh, zat in een groep met uh, Shakhtar Donetsk, uh, Zenit, Sint-Petersburg en Porto... ...morgenavond tegen Olympique Lyon. Moeten ze een uh, 1-0 achterstand zien weg te werken. Jij kent de club goed, hè? Ja, ik ken de club goed. Ik, heb, uh, ik ben natuurlijk afgelopen zomer uh, vertrokken en ik heb er uh, 3,5 jaar gespeeld. Hm. Maar Ben je eigenlijk te vroeg vertrokken dan? Uh, nou goed, ik had, uh, ik had wat dat betreft een jaar achter de rug uh, met weinig spelen. Uh, ik had dit uh, wel mee willen maken natuurlijk, maar goed, dit, uh, dit kon je van tevoren niet inschatten. Ja, bij Excelsior speel je tenminste, dat, kan me, dat is ook wat, dat kan ik me ook zo voorstellen. Uh, Kun jij uitleggen waar het succes vandaan komt? Ja, dat, uh, dat heeft te maken denk ik dat de club uh, twee, drie jaar geleden ook de Champions League uh, heeft gehaald. Uh, daardoor is er wat geld uh, gekomen waarmee ze schulden weg konden werken en uh, een paar goede investeringen konden doen. Een paar goede spelers gehaald. En uh, ja, de club is verder heel rustig, zit nog steeds dezelfde trainer, dezelfde president. En die hebben gewoon uh, ja, doorgeselecteerd en een heel goed uh, beleid gevoerd, waardoor ze... Uh, ...deze succes hebben bereikt. Ja, dat, ze, dat ze zover in de Champions League zijn gekomen... ...dat is natuurlijk wel een wonder. Ja, wat voor club is dat? Kan je uitleggen? Wat voor filosofie zit erachter? Nou ja, goed, dan, dan kom je echt... De, ...de president laat alles aan de coach over... ...en die, die selecteert gewoon uh, uh, spelers... Ja, ...die toch wel bij redelijke clubs in, in Portugal... ...of uh, Oekraïne of Griekenland hebben gezeten... En ook in de Cypriotische competitie kijken ze wat rond. Omdat uh, ja, ze hebben gewoon vijf, zes spelers uit de Cypriotische competitie uh, weg, uh, weggeplukt. Ja, en zo bouwen ze naar een, naar een heel goed team. Ja. Um, is, is het een club die we qua filosofie een beetje richting het vechtvoetbal moeten denken? Of is het juist uh, het Arsenal-Barcelona niet, niet te vergelijken wellicht? Maar we, misschien een beetje die kant op? Nou, het is wel meer die kant op inderdaad. We, toen ik er ook zat. Uh, heb ik wel een beetje begrepen dat zij als het Ajax van, van Cyprus worden gezien. En uh, er, is, uh, er zijn inmiddels zoveel Zuid-Amerikaanse spelers en Portugezen... Dat, uh, dat, dat het voetbal gewoon wel uh, ja, echt, echt voetbal... ze willen echt voetbal spelen. Dus uh, ja, en, en deze coach die met een Servische achtergrond... Uh, die, die doet ook wel goed de uh, discipline erin randen, zeg maar. Ja. Ja. Jarenlang hè, was uh, Cyprus een van die landen waarvan je zei... van ja, er bestaan nog kleine voetballanden. Uh, dat, dat is het nu niet meer. Ik kan me ook voorstellen dat het voor de bevolking en voor de supporters... een soort van erkenning van hun voetbalbestaan is. Ervaren ze dat ook zo? Ja, absoluut. Um, ja, het heel, heel het eiland staat eigenlijk achter Apoel. Dat, uh, dat heb ik dan tenminste zo begrepen. En het is natuurlijk, uh, behalve het CPO's voetbal... is het ook interessant voor, uh, voor toerisme... En uh, ja, de, het eiland wordt zo op de kaart gezet. En op deze manier kunnen ook weer betere voetballers uh, aangetrokken worden. Ja, hoe, hoe gek zijn ze daarvan voetballen? Wat heb je daar zelf van meegemaakt? Ja, dat, dat is eigenlijk wel ongelofelijk. Dat, ik denk dat daar 90, 95 procent van de bevolking uh, ja, heel erg voetbalmindert is. Op iedere uh, hoek van de straat zit een gokkantoortje. Uh, alle Café's en restaurants, die hebben gewoon uh, 24 uur per dag eigenlijk uh, alle wedstrijden uit de hele wereld aan. En uh, ja, het zit daar heel erg in de cultuur. Ja, maar de, de, de club zelf, zit die in de harten van de, van de mensen daar? Ja, ook, ook ja, Zuid-Europeanen Zuid staan natuurlijk al bekend om hun passie. En uh, ja, er zijn zelfs uh, huwelijken, als, als je... ...op de dag trouwt dat Apoel speelt, ja, dan, kan je, dan, weet gewoon, dan weet je gewoon dat er niemand komt. Dus uh, ja, huwelijksreizen die worden gemaakt naar bestemmingen waar Apoel speelt en dat soort zaken. Dus uh, dat geeft wel aan hoe belangrijk het is. Ja, bizar. Even naar morgen kijken. Het zal stil zijn op straat, denk ik, als Apoel speelt. Uh, op Cyprus dan. Uh, tegen Lyon hebben ze een kans? Nou, ik, ik vlak er niet helemaal uit dat ze een stuntje tot een stuntje in staat zijn. Ze zijn vaak van een uh, 1-0 achterstand uh, teruggekomen... Uh, maar je moet wel gewoon realistisch zijn dat Lyon duidelijk uh, de favoriet is... en dat ze heel veel kwaliteit hebben. Mm. Maar ja, met gewoon 20.000 man op tribune... Met, uh, met heel veel sfeer, met heel veel passie... Uh, ja, zullen ze ervoor gaan. En uh, ja, wie weet. Ja, nou we gaan het afwachten. Jij hebt het allemaal mee mogen maken... en uh, zaterdag speel jij gewoon uit tegen Jereveen. Ook mooi, toch? Dat klopt, ja heel mooi. Zo is het. <laughs> Dankjewel Joost Broersen. Graag gedaan. Gaan we zonder enige vorm van moeite door naar Andy Houtkamp. Andy, uh, ook voor jou, goedenavond. We gaan het over uh, Barcelona tegen Bayern Leverkusen hebben. Vorige week won Barcelona met 3-1 in Leverkusen. Ja, dan durf ik nu na vanavond niet meer te zeggen dat het weer een eitje wordt. Want je weet het maar nooit tegenwoordig. Ja, maar Robert, als je kijkt vier keer eerder... is een club na een 3-1 thuisnederlaag doorgegaan in Europa... in alle competities. En de laatste keer een beetje pijnlijk. 98-99, VfB Stuttgart won toen met 3-0 in Rotterdam van Feyenoord. Nadat nou, Feyenoord in Stuttgart met 3-1 had gewonnen. Dus ja. dat was de allerlaatste keer. Dus de kans dat Leverkusen, eh, Barcelona de voet dwars kan, kan zetten... om voor het vijfde seizoen op een rij is. Dus wat de kwartfinale te bereiken lijkt uit als klein... En als je naar die geschiedenis kijkt... Barcelona is 31 keer na een voorsprong van twee doelpunten in de uitwedstrijd... doorgedrongen tot de volgende ronde. En leuk is dat altijd zo'n avond voordat we naar die wedstrijd kijken. Dat zijn allemaal leuke cijfertjes en details. De laatste keer dat dat niet lukte was in 1984. Toen waren wij zelfs nog klein. Uh, toen was het uh, Mets dat de eerste wedstrijd met 4-1 won. En Barcelona kon toen thuis het uh, verschil niet goed maken. En uh, Leverkusen is trouwens niet de club die plotseling een uitwedstrijd kan toeslaan. Want het is precies tien jaar geleden dat uh, uh, Bayern Leverkusen een uitwedstrijd won in Europa. En toen was het uh, 2-0 tegen Maccabi Haifa. En dat is niet helemaal Barcelona. Ja. Maar goed, Barcelona kan toch ook een slechte dag hebben? Ja, maar ja, ze hebben zes keer op rij een Champions League wedstrijd gewonnen. Uh, de laatste keer dat ze een echt slechte dag hadden... gebeurde dat in de tweede ronde van de Champions League in 2007. Toen verloor Barça thuis met 2-1 van Liverpool... nadat de Engelse club op Anfield met 1-0 had verloren. Dus Liverpool ging toen door. Uh, de voorgaande drie jaar be overleefde Barcelona de Champions League... in deze fase van de competitie. En uh, ja, dat lukte steeds onder Pep Guardiola. Uh, Bayern München, Stuttgart en Arsenal werden de afgelopen keren uitgeschakeld. Ja, dan uh, even naar de Duitsers. Ze hebben bent niet zo heel erg positief. Maar hoe kijken ze bij Leverkusen aan tegen uh, de kans om de volgende ronde te halen? Nou, daar zijn ze ook niet echt positief. Ze denken dat ze weinig kans hebben. Uh, het is natuurlijk wel leuk voor ze dat ze afgelopen weekend van Bayern wonnen. Maar Stefan Kiesling, de spits van Leverkusen, zegt... we moeten nu niet echt uh, door die overwinning aan de luchtfietserij gaan doen. Bisschen, <toss> halten, uh, we moeten natuurlijk ook een beetje een bijvlag halen. Dat is klaar. We durven daar niet in overrui-afspreking. We willen daar hinfahren om ons goed te verkaufen. Om natuurlijk onze chancen te zoeken, dat is ook klaar. Dat het komen natuurlijk schwer wordt, dat wissen we alle. Maar aan het einde wordt het maar afgerechnet, zegt men zo schön. Daarom laten we ons maar verrassen hoe het spiel verloopt. Ja, als ik het goed begrijp wil, Kiesling daar dus in ieder geval een wedstrijd van maken. Maar heb jij de indruk dat Barcelona er ook een wedstrijd van wil maken? Altijd, 100.000 mensen in Nauwkamp uh, willen dat graag zien. En Guardiola heeft natuurlijk zijn spelers gewaarschuwd om de tegenstander niet te onderschatten. Uh, ondanks die 3-1 in die uitwedstrijd in Leverkusen. En ook hij zei van... ja, ze hebben natuurlijk wel met 2-0 gewonnen van Bayern München. Dat is een grote club, dan kun je wat. Hm. Uh, en uh, ja, met name Hoekschoppen, daar moeten ze echt opletten. Want die, die Duitsers hebben een flink wat lengte bij Hoekschoppen. En Guardiola heeft daarvoor gewaarschuwd. Ja, iedereen weer compleet. Messi die weer bij, hè? die was geschorst. Ja. Ja. Opvallend, Messi die uh, zijn laatste elf doelpunten die hij scoorde, waren allemaal niet in nauw kamp. Dus hij uh, is er weer aan toe. Uh, wie is er niet bij? Sanchez is er niet bij. Alexis Sanchez, Erik Abidal is er niet bij. Maar uh, gelukkig wel weer Messi. En reken maar dat ze weer, net als de vorige keer... allemaal vechten om het shirt van Messi... na afloop uh, te mogen bemachtigen. Vorige keer was het uh, bijna, bijna bezopen. Want uh, het waren Katlec en Friedrich. Die streden om het, echt streden om het shirt uh, vooraf. En in de rust en na afloop om het shirt van Messi. En Rudy Vuller, de technisch directeur van Leverkusen... heeft gezegd... Jullie moeten die shirts inleveren. Uh, ze hadden een shirtje gekregen. En dat is toen uh, ge geveild, geloof ik, voor een goed doel. Nou, lekker Lekker mee als speler. Ja. <laughs> Dankjewel. We gaan het morgen allemaal horen hoe het afloopt. Barcelona Stechend. tegen Bayern München, Andy. De Spaanse wielrenner Alejandro Valverde heeft de derde etappe van parijs nies gewonnen. Hij versloeg in de sprint australië garrens Beste Nederlander was Liebe Westra. Britt Wiggins behoudt de leiderstrui. Toewinner Andy Slek gaf voor de uh, derde etappe opwegens een buikvirus. Slecht nieuws was er ook van Nick Nuyens. De Belg van Saxobank uh, kan waarschijnlijk zijn titel niet verdedigen in de ronde van Vlaanderen. Hij liep zondag in prijs niet zijn kleine breuk in de heup op. En is waarschijnlijk niet op tijd hersteld om op 1 april de ronde te kunnen rijden. De Australische uh, AZ-middenvelder Brad Holman is bezig aan zijn vierde seizoen alweer bij AZ. Maar het wordt wel zijn laatste. Holman gaat weg uit Alkmaar. Verlengen zit er niet in. Zo vertelde hij aan Rob Fleur. Nee. Nee, ja, ja, dat is al, dat is al afgesloten en dat was natuurlijk ook duidelijk uh, gemaakt van uh, van mijn persoon en en uh, en van AZ dat uh, dat uh, ja we gaan het niet verlengen en we blijven niet bij, uh, bij elkaar. Blijf jullie in Nederland? Uh, nee, ik denk het niet. Maar ja, je weet maar nooit. Ik bedoel, uh, ja, gekke dingen kan gebeuren, maar uh, als het als het aan mij ligt in mijn ambitie, dan, uh, dan dan dan niet. Engeland? Ja, dat zou kunnen. Nou, makkelijk qua taal bedoel ik ook nog. Ja, nee, zeker qua taal. Maar ja, ik bedoel, ik, ik, ik heb Nederlands geleerd en, en, en ik, vind het, ik vind het hartstikke leuk om, om, om een nieuwe taal te leren. Maar uh, ja, dat, uh, dat is uh, allemaal uh, zien en, en doen. Als je nou zo tegenkomende komende week tegen Oudinezen speelt, prikkelt dat? Dat je denkt van, moh, wie weet, in de spelen voor Italië? Ja, dat, dat, ik denk met, met elke Europese wedstrijd en zeker nu met, met, met onze seizoen, elke wedstrijd is belangrijk. En uh, en je ziet hoeveel, hoeveel mensen komen kijken naar deze soort wedstrijden. Dat, dat, dat lijkt me logisch. En, uh, Udinese staat volgens mij derde nu in, in, in Italiaans competitie. Zo het, uh, het is aardige ploeg. Internationaal prikkelt dus? Ja, zeker. Prikkelt al, altijd. Zeker hoe, hoe ver we zijn. En, en, en qua club, dat, uh, dat we gaan nu tegen Ik bedoel, uh, ja, het zou gek zijn als het niet prikkelt. Is het moeilijk voor je om je te concentreren op AZ? Nee, nee helemaal niet. Uh, zeker, zeker met mijn situatie. Dat, uh, dat, uh, dat zeker niet. Je moet me... Ik moet mijn best doen, uh, uh, altijd, en, uh, uh, en dat doe ik ook. En, uh, en, en zeker de fase waar we nu in zitten met, met drie competities... dan uh, is het alleen maar mooi om, om, uh, om nu uh, op te laden. Ben je wel eens moe? Ja, ik ben wel eens moe, ja. Maar nou, als je zoveel loopt en dat drie keer in de week moet doen... dan denk ik van nou... Nee, maar ja, dat, dat, daarom moet je gewoon echt, echt heel goed uh, uh, bezig zijn met wat je doet met je do lijf. En, en zeker hier met, met de medische staf en, en de trainingsstaf. Ze hebben schemes gemaakt waar je moet gewoon echt goed voor jezelf zorgen. Met, met, met eten, met, met herstel, met, met verzorging. En uh, ja, dat is zeker belangrijk in, in de feest waar, waar, waar je nu in zit. Was het ook de reden dat je zei van we zijn met Australië al geplaatst voor de volgende WK kwalificatieronde. Die thuis is tegen Saudi-Arabië. Laat ik lekker aan me voorbij gaan. Nee, nee, dat was helemaal niet het geval. Uh, er zijn volgens mij alleen maar twee jongens uit, uh, opgeroepen vanuit Europa. Uh, de bondscoach had het eigenlijk besloten. En, en, en uh, volgens mij de jongens hebben persoonlijk opgebeld om te zeggen. Ja, op dit moment is het gek om op neer te reizen waar, wanneer je hebt niet eens een trainingsdag uh, bij elkaar. En je moet een wedstrijd spelen. Dat, uh, dat is te gek voor woorden. So, uh, eigenlijk is het, uh, is het perfect voor iedereen uit te komen. Ik was er gelukkig mee. Maar... Ja, heerlijk. Ik heb, ik heb twee dagen vrij gehad en, en uh, ja, het, het gebeurt wel een keertje, maar ja, het was heerlijk. Snak je al naar vakantie of zeg je, laat me nog even lekker zo doorgaan? Nou ja, als we zo blijven doorgaan, dan, dan, dan, dan vind, ik het, vind ik het prima. Zeker als, als, je, als je kan nog steeds doorgaan met alle drie, drie bekers, zeg maar, dan, dan ja, kan ik wel de vakantie uitstellen. En wanneer ga je zeggen van, dit is hem geworden jongens? Ja, als, als het ergens uh, uh, uh, woord en concreet wordt, dan, uh, dan kan ik dat zeggen. Brett Holman was dat tegen Rob Fleur. Holman die dus komende donderdag met AZ tegen Udinese speelt. De wedstrijd begint om 5 over 9. Overigens is er dan een extra langs de lijn overmorgen vanaf 7 uur... met eerst Twente Schalke en dan Valencia PSV. Tegelijkertijd met AZ tegen Udinese. Maar nog even terug naar eerder vanavond... want Arsenal redde het dus net niet tegen AC Milan. Het werd 3-0 voor Arsenal, uit was het 4-0 voor AC Milan... Uh, meer zat er dus niet in. En dus kon Urby Emanuelson opgelucht ademhalen. Jeroen Elsof, gaan we met hem praten. Hoe kon dat nou bijna gebeuren? Ja, ik weet het ook niet. Uh... <laughs> ik heb er ook geen woorden voor eigenlijk. Uh, als je ziet hoe, hoe je de goals tegen krijgt, hoe je voetbalt. Uh, ja, roep je het een beetje over jezelf heen. En uh, ja, ik denk dat we in de eerste helft nog wel goed wegkomen met 3-0. En... In de tweede helft pakken we ons wel goed, uh, ondanks die 3-0 achterstand. Uh, ja, bleven we wel rustig aan de bal en voetballen en zoeken naar de juiste oplossingen. Dus over de tweede helft kunnen we wel redelijk tevreden zijn, maar de eerste die moet je maar uh, heel snel vergeten. Maar wat was nou het plan uh, vroeg ik me af in de eerste helft? Was het plan ontregelen en, en achteruit lopen of, of, of liep dat gewoon zo? Nee, we wilden gewoon ons eigen spel spelen en. Uh, maar dat, dat kwam er niet echt van te pas. En uh, je komt natuurlijk ook heel vroeg door die corner waar het niet goed staat op 1-0 achter. En ja, dan krijg je uh, alle Engelse hoop. En uh, ja, dan krijg je het moeilijk en dat hebben we gezien. Uh, ja, op dat moment moet je eigenlijk uh, ja, rustig blijven. En uh, rustig het balletje rond laten gaan. Dat hadden we ook wel in de eerste half bepaalde fases. Alleen uh, ja, was dat ook te weinig. Hoe uh, pareer je onzekerheid in een wedstrijd? Want dat moet er eigenlijk gewoon uit uh, ja, geramd worden in de rust denk ik hè? Ja, maar ik, ik vond dat we ons in de tweede helft wel, wel weer herpakten. En, en uh, ondanks die 3-0 uh, was het vertrouwen nog wel dat je hier gewoon als, als winnaar uh, naar de volgende ronde zou kunnen gaan. En, en uh, ja, over de tweede helft kunnen we redelijk tevreden zijn. En ja, de eerste die moeten we me heel snel nou vergeten. RB1 tegen Jeroen Elsof. Morgenavond is de winnaar langs de lijn. Dan staat Barcelona, Bayern Leverkusen en de hele avond Centraal. Wij zijn er dan om 10 uur. Gaan we ook vooruitkijken naar.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 Muziek, dans, theater. 16, 17, 18 maart in Aarlem. Festival. ja, www.violaviola.nl. E-matching, online dating, alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Hoogstaat buitentheater, natuur, stad en cultuur? Kom naar Deventer op Stelte van 5 tot en met 8 juli in salland overijssel Kijk op, ik ga naar Deventer op Dit is Radio 1.